Vijf uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in het NWS Radio 1-journaal Delfts Blauw ziet rood... en vakbonden gaan praten met Amerika Mobiel over Kapian. Eerst het NWS-journaal Gert Kluk. De Amerikaanse strijdkrachten zijn klaar voor een aanval op Syrië... zegt minister van Defensie Chuck Hagel. In een interview met de BBC zegt hij dat er meerdere opties zijn... die worden bekeken met de bondgenoten van de VS. De Amerikaanse States Department klaar Defense is ready to in partners. Hegel zei verder dat de VS vier torpedobootjagers heeft liggen in het oostelijk deel van de Middellandse Zee en ook gevechtsvliegtuigen in de regio heeft. Hij verwacht dat de Amerikaanse inlichtingendiensten snel met bewijs komen dat de gifgasaanval vorige week op een buitenwijk van Damascus het werk was van het leger van President Assad. Inspecteurs van de Verenigde Naties zijn in Damascus om vast te stellen of er chemische wapens zijn gebruikt en wie daarvoor verantwoordelijk is. De Tweede Kamer wil nog deze week een debat voeren over de ontwikkeling in Syrië. De buitenlandwoordvoerders van de fracties komen daarom eerder terug van recess voor een commissievergadering, waarschijnlijk donderdag. Oppositiepartijen, SP, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie hebben om het debat gevraagd. De partijen willen van het kabinet weten of Nederland is gepolst voor steun aan mogelijk ingrijpen door de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië. Volgens het SP-Kamerlid van Bommel geven de oorlogsvoorbereidingen voldoende aanleiding om snel een debat te voeren. Het Kamerlid verwijst naar Groot-Brittannië, waar het Lagerhuis een ingelast debat houdt. Veteranen kunnen vanaf volgend jaar bij één loket terecht voor al hun vragen en problemen. Het Veteraneninstituut gaat in opdracht van Defensie zo'n meldpunt verzorgen. Nederland telt 130.000 veteranen, onder wie Indiëgangers en militairen van missies naar Libanon, Bosnië of Afghanistan. Vijf procent heeft een posttraumatische stressstoornis. Twee procent houdt langdurig problemen. Het is volgens het ministerie van Defensie van groot belang deze mensen zo snel mogelijk via één loket te helpen. Het kabinet wil het systeem van toeslagen veel eenvoudiger maken. Volgens Haagse bronnen zijn daarover afspraken gemaakt in het overleg over de begroting voor volgend jaar. De ministers Dijsselbloem en Ascher wilden er inhoudelijk niets over kwijt. Ze zeiden alleen dat de coalitie een akkoord heeft bereikt over de begroting... en dat het kabinet dat pakket nu gaat uitwerken. Zoals bekend komen er extra bezuinigingen van 6 miljard euro. Minister Dijsselbloem. Ik ben tevreden omdat we binnen de coalitie tot een overeenstemming zijn gekomen... en een pakket hebben gemaakt wat goed is voor Nederland. Daar ben ik van overtuigd. Het gaat niet alleen over bezuinigingen, het gaat over veel meer dan dat. En dat zullen we op Prinsjesdag allemaal zien. Naar verluid is het de bedoeling dat er vanaf 2017 één regeling is voor alle toeslagen met één ondergrens aan het inkomen. Boven die grens zouden mensen niet voor een tegemoetkoming en aanmerking komen. De huurtoeslag en zorgtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget zouden allemaal onder die regeling vallen. Premier Rutte wil dat Jemen meer doet om het ontvoerde Nederlandse stel Judith Spiegel en Boudermen Berendsen vrij te krijgen. Dat staat in een brief van Rutte aan president Hadi van Jemen. De premier benadrukt daarin de band die Nederland met Jemen heeft... en dat Jemen Nederlands ontwikkelingsgeld krijgt. Rutte vraagt verder om verdere samenwerking... bij het bestrijden van terrorisme. De Nederlanders werden begin juni in Jemen ontvoerd door gewapende mannen. Judith Spiegel werkt vanuit Jemen als freelance journalist... voor onder meer de NOS en NRC. Reisorganisatie Terra Travel, onder meer bekend van Baobab Reizen en Summum Reizen, heeft financiële problemen. Het bedrijf heeft zich gemeld bij de stichting Garantiefonds Reisgelden. Volgens de SGR wordt een aantal reizen nog uitgevoerd. In het geval dat dat niet uh, mogelijk is, dan zullen wij uh, de klanten van uh, Baobab en uh, Summum Reizen hun vooruitbetaalde reisgeld terugbetalen als ze een claim bij ons indienen. Klanten wordt verder geadviseerd om geen betalingen aan Terra Travel meer te doen. Ook niet op uitdrukkelijk verzoek van de curator. Betalingen die na vandaag worden gedaan, worden niet meer door de SGR gegarandeerd. Het weer, flinke zonnige periode, overal droog. Morgen ontstaan de stapelwolken met heel misschien landinwaarts in en bui. Op de meeste plaatsen geregeld zon en droog. Het wordt dan ongeveer 23 graden. Ook donderdag en vrijdag zonnig en droog. Maar de verkeersinformatie van dit moment, Wijnald Zwaan bij de AWB. De meeste files, Tim, die staan bij Rotterdam en Utrecht. Wat opvalt zijn de files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Want er is namelijk een auto met aanhanger geschaard nabij Vianen. staat file vanaf knopend Oude Rijn, 7 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf knopend Oude Rijn via lunetten over de A12 en de A27. Dan bij Rotterdam op de A15 naar Europoort. Bij rotterdam monde 4 na een ongeluk. De rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Het loopt door die file wel vast op de A16 vanuit Rotterdam... tussen de afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Ridderkerk 5 kilometer.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 Het NOS Radio 1 nou. Met Tim Overdik. Zeven over vijf goedemiddag. Het zijn nog steeds woorden. Maar als het komt tot daden. De Amerikaanse strijdkrachten, zijn er klaar voor, zei Defensieminister Hegel tegen de BBC. But if the order comes, you're ready to go like that. We are ready to go like that. En dan gaat het natuurlijk over Syrië. Waarover commander in chief. President Obama zegt: een beslissing heb ik nog niet genomen. Maar aanwijzingen dat militaire ingrijpen wel degelijk dichterbij komt... merk je ook en vooral in Europese hoofdsteden, Londen bijvoorbeeld. Het Britse Lagerhuis is teruggeroepen van reces om te vergaderen over Syrië. Dat gaat donderdag gebeuren. Premier Cameron wil een mandaat voor een eventuele militaire actie in Syrië... onder leiding van Amerika. In Groot-Brittannië, onze correspondent Arjen van der Horst. Hoe belangrijk, Arjen, is die stemming voor het besluit van Cameron... Niet doorslaggevend, wel heel belangrijk. Niet doorslaggevend, omdat de premier altijd het laatste woord heeft... over de inzet van militairen bij conflicten. Toch wel belangrijk, want niemand is vergeten... wat er gebeurde met de invasie in Irak. Ook toen stemde daar het lagerhuis over. Maar veel parlementariërs hadden toen het gevoel... dat ze misleid waren door Tony Blair. Toen gingen er al meteen al stemmen op. Ook van toenmalig oppositieleider David Cameron dat die macht van de premier eigenlijk bij het parlement moet liggen. Nou, dat is nog niet gebeurd. Maar het is nu wel zo dat Cameron toch wel ja, veel steun... van zijn eigen parlementariërs wil hebben... voordat hij overgaat tot uh, militaire actie. Wat ligt er precies op tafel nu? Ja, Cameron heeft vandaag gezegd dat hij een clear motion... een duidelijke motie op tafel gaat leggen. Wat die inhoud daarvan precies is, dat weten we nog niet. Maar Cameron gaat donderdag, want dan komt het parlement bijeen... Uiteenzetten wat het overtuigende bewijs is dat de Britten hebben dat Syrië chemische wapens heeft gebruikt vorige week, en welke ja, represailles daar tegenover gestaan. Uh, details daarvan zijn nog niet bekend, maar we weten bijvoorbeeld al dat de strijdkrachten zich voorbereiden op een interventie. Bijvoorbeeld een van de Britse uh, onderzeeërs met uh, 50 kruisraketten is onderweg naar het Middellandse zeegebied. Dus aan dat soort actie moet je denken, een aanval met kruisraket. En die interventie is serieus, is dreigend omdat morgen eerst een zitting is van Camerons Veiligheidskabinet? Ja, en dan zullen ook alle opties besproken worden. Er is al voortdurend overleg geweest tussen Cameron en uh, zijn andere bondgenoten. Afgelopen zaterdag sprak hij met Obama, heeft ook al met de Franse president. Hollande gesproken. Want de Britten ja, die gaan natuurlijk niet op eigen houtje opereren. Ze zijn heel erg afhankelijk van wat de Amerikanen en Fransen doen. En dan vooral de Amerikanen natuurlijk. Want iedereen verwacht dat zij het voortouw zullen nemen. En morgen ja, zullen dan de echte militaire opties uh, besproken worden... in dat uh, veiligheidskabinet. En dan donderdag het Lagerhuis. Hoe schat jij er de toneur in op dit moment? Ja, dat is een hele goede vraag. Want we horen toch wel heel kritische geluiden uit het parlement. Ook uit de eigen partij van uh, premier Cameron. Ik had ook vandaag uh, contact met een van zijn backbenchers... Uh, de conservatief Nick de Bois. En, en net als veel andere collega's... die heeft toch wel heel sterke twijfels over militaire interventie. En wat Cameron nu probeert te doen, en dat zag je vandaag ook wel... als er actie komt, zal hij heel beperkt zijn. Echt uh, een, een represaai, een eenmalige aanval met bijvoorbeeld kruisraketten... om ervoor te zorgen dat Syrië niet opnieuw een aanval met chemische wapens zal doen... Als hij het zo beperkt kan houden en als hij, dat, uh, als hij zijn parlementariërs daarvan kan overtuigen... Ja, dan is het wellicht mogelijk dat zelfs de twijfelaars over de streep getrokken worden. Correspondent Arjen van der Horst, dankjewel. We gaan naar Enschede, waar heel veel Syriërs wonen. We hebben het over duizenden Syriërs in het oosten van het land. En daar volgen ze ook die voorbereidingen uh, met betrekking tot Syrië met, met Argus-ogen. Want, Josephine Trehi, je bent er deze middag. Is dat ook het gesprek van de dag daar bij jou op straat? Ja, klopt. Ik sta hier nu met twee meisjes. Die, uh, jullie waren in het winkelcentrum aan het shoppen? Ja. <laughs> Geslaagd zie ik, veel tasjes. Ja, klopt. Kleren gaan. En jij komt uit Syrië? Ja. Ik heb daar ooms, familie, tantes, neven en nichten. Hoe gaat het met ze? Op zich, wat ik weet, gaat, gaat nog goed met ze. Ik heb nog geen doden in de familie zitten. Dus... En hoe hebben jullie contact? Uh, mijn opa die belt ze heel vaak. Dus... Heb je, je internet? Uh, Skype. Maar internet is daar ook slecht. Dus. Hey, het lijkt dat ingrijpen onvermijdelijk wordt, hè? Yeah. Um, wat vind je daarvan? Um, ik vind het jammer. Ik vind dat ze echt moeten helpen. Wat dan? Er um, moet nog ingegrepen worden voordat de doden vallen. En ik wil niet dat mijn familie daar ook een slachtoffer van is. Dus je vindt het goed als de Verenigde Staten, Amerika of de VN? Ja, ja. Tuurlijk, moet wat tijd. Als dat moet weg, ja. ja, moet. Maak je zorgen? Ja, tuurlijk. Iedereen maakt zich zorgen. Ik heb daar familie zitten. Dus, ik loop heel eventjes naar binnen, want ik sta voor de pizzeria La Riviera. Dat klinkt uh, ja, eigenlijk Frans of Italiaans, hè. Maar dat is niet zo, want het is uh, van Syrische eigenaars of de eigenaar is van Syrische afkomst. Goedemiddag. Is het hier ook druk, het gesprek van de dag? Eigenlijk eh, vandaag is het eh, niet de drukke. Als het de marktdag, donderdag, is dat, eh, dan heb je heel veel Syrische mensen hier in de buurt. De longen rond hier. En wordt er veel over politiek gepraat? Nee, niet veel. Heeft u geen zin in? Ik niet. Ik heb geen zin in, eerlijk te zeggen. Nee, waarom niet? Ja, maar dit is alles wat wij zeggen is dat het gewoon heeft er geen nutte. Wat, uh, wat gewoon Amerika of wat dan ook, uh, die hebben wat uh, te zeggen. Niet, uh, wij zijn gewoon uh, burger mensen die hebben, hebben niks te zeggen. Ik loop nog even naar buiten, want hier staat nog een andere mevrouw. Mevrouw, ingrijpen, wat vindt u daarvan? Ja, als het ingegrepen wordt, is het, wordt het net Irak. Maar... Als niemand het ingrijpt, dat is ook waardeloos. Dat wordt alleen maar erger. Dus, ja, Amerika... Wat is het beste voor de bevolking daar? Ja, met elkaar praten. Meer kunnen we niet. Ja, praten is de enige oplossing. En laat die wapens maar zitten. Want de wapens brengt alleen maar ellende met zich mee. Ja. Ik ga Tim, ik ga straks nog even naar iemand van de Syrische vereniging hier. Die hebben een uh, buurthuisvereniging waar ze met z'n allen discussiëren... televisie kijken, koffie drinken, kaarten. En ik ben benieuwd of ze daar uh, veel over praten. Ik ook, want de meningen lopen behoorlijk uiteen, merk ik deze middag daarin in Enschede. Tot straks, Jasvien. Een gouden sportduo valt uiteen. Richard Schaal, die stopt ermee. We spreken hem zo. Het NOS Radio 1-journaal... Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Telecomconcern concern America Mobiel heeft toch echt zijn zinnen gezet op KPN, zo bleek gisteren. Reden voor minister Kamp van Economische Zaken om morgen in gesprek te gaan met een topman van het Mexicaanse bedrijf. En ook vakbond Afacabo heeft een afspraak, Joost van Herpen, bestuurder van Afacabo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik had me voorstellen dat jullie het liefst om tafel waren gaan zitten met de baas van America Mobiel, eh, Carlos Slim, de multimiljardair. Eh, maar die kon volgens mij niet, hè, morgen? Nee, het is uh, een vertegenwoordiger, ze net uh, in de inleiding ook al aangegeven, van de uh, merken Movil. Die is blijkbaar naar Europa gestuurd om met een aantal uh, partijen in Nederland gesprekken te gaan voeren. En wij zijn als vakbonden morgenmiddag uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek. Oh, een kennismakingsgesprek, dus er komt nog geen ijzer, lijst met eisen voor jullie op tafel? Nou, uh, wij zullen zeker over een aantal issues moeten gaan praten met de Mexicaan. Want als hij echt serieus van plan is met uh, zeg maar KPN over te nemen... willen we uiteraard uh, zaken weten als hoe gaat het bedrijf KPN er straks uitzien. Welke zelfstandigheid behoudt het? Wat gaan ze investeren in het bedrijf? Want met investeren hangt ook weer samen de werkgelegenheidsontwikkeling. En wat mij betreft ook een issue is van hoe gaat een Mexicaanse eigenaar met de Nederlandse polder, zeg maar, de, de, de vakbeweging en de medezeggenschap om. Want daar, denk ik, is nog wel een verschil van, van, van, van handelen te zien. Ja, want waar bent u dan het meeste bang voor? Dat het echt helemaal opgaat in het Mexica Mexicaanse model? Nou, ik, waar ik bang voor ben, weet ik nog niet, want dan moet ik eerst de, de plannen kennen die men heeft. Dus dat is wat mij betreft ook morgen begin om eens helderheid te krijgen wat ze van plan zijn. Maar als het inderdaad zou worden een bedrijf wat door Mexico als het ware bestuurd wordt en een bijkantoor in Nederland wordt, ja, dan vrees ik dat een hoop dingen voor KPN alleen maar slechter gaan worden dan dat ze op het moment zijn. Ja, wat, is, wat is dan het risico? Uh, dat je op enig moment uh, zeg maar, niet meer uh, de, de speler uh, kunt blijven die je in Nederland bent. Uh, uh, en dat je dus wellicht, uh, ja, als we uh, verder de springplank Europa uh, gaan inleggen... dat er dan uh, voor uh, het Nederlands bedrijf wellicht minder mogelijkheden zijn... dan op eigen krachten op dit moment uh, voorhanden zijn. Ja, want de situatie is natuurlijk nog steeds dat Amerika Mobiel... nog steeds niet meer heeft dan 30% van de aandelen KPN. Hoe, hoe zeker is het volgens u dat die overname ja. echt doorgaat? inderdaad uh, nog redelijk uh, onduidelijk op dit moment. Ik weet wel dat sinds maandag dat uh, zeg maar, uh, duidelijkheid is ontstaan over de E-plus uh, verkoop. Dat er wellicht wat meer uh, nou ja, uh, storing van de zender is. Maar ja uiteindelijk zullen de aandeelhouders moeten bepalen of ze voldoende uh, nou ja, zeg maar aangeboden kreeg voor, voor het aandeel... of ze er inderdaad genoeg overstappen... om te zeggen, nou, dan laten wij het aan Carlos Slim. Ja, want het officiële bod moet nog komen. Ik geloof dat die biedingsperiode nog zo'n acht tot tien weken duurt. Maar het is voor jullie heel belangrijk om nu alvast duidelijk te maken... waar de hak in het zand gaan eventueel? Uh, nou ja, of de hakken in het zand gaan, weet ik nog niet. Maar ik wil wel inderdaad weten uh, van de hoed en de rand... van wat is dat voor een speler om vervolgens als straks dat bod inderdaad komt dan ook een, een gebalanceerd oordeel te kunnen uitspreken... over wat wij van deze nieuwe eigenaar vinden. En anders, dat kan zijn dat we uh, de brood inzien. Maar het kan, dat zou ook zo kunnen zijn dat we zeggen... jongens, daar zou wat ons betreft... Uh, snel een streep door moeten, door deze plannen. Ja, wat is poldermodel in Spaans? Ik uh, ga het dus vanavond opzoeken in het woord ook. Maar ik, uh, ik, ik probeer in elk geval... de achterliggende gedachten uh, bij de Mexicaan morgen... in elk geval ook uh, over de tafel te krijgen. Het gaat een duizelen waarschijnlijk. Uh, nou ja, het, het zal wennen zijn, want wij zijn een bepaalde manier van werken met elkaar gewend in Nederland. En dat is de Mexica niet uh, op voorhand eigen. Dus uh, wellicht goed dat daar uh, op tijd over nagedacht wordt. Maar Carlos Slim heeft het mogelijk echt voorzeggen en dan sta je ook met lege handen. Uh, als, uh, de, het gesprek moet uiteindelijk een keer leiden tot het maken van afspraken... die uh, goed vastgelegd worden en waar ook Carlos Slim zich vervolgens aan zou moeten houden. Maar dan ga ik vooruitlopen op dingen die ik op dit moment kan invullen... omdat dat, dat pas aan het begin van het proces staat. Precies. We gaan morgen weer bellen volgens mij, Joost van Herden, ja. bestuurder van Avocado. Morgen uh, gesprek met de Mexicaanse mogelijke groot aandeelhouder van KPN. Dank u wel. 18 over 5, waar staan de files, Wijnland-Spaan? Vooral bij Rotterdam en Utrecht. Twee files vallen op, allebei bij Utrecht op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Eerst voor de Leidse Rijntunnel, drie kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen, twee rijstroken zijn dicht. En een stukje verderop, tussen knoopend Oude Rijn en Vianen, negen kilometer. Er is een auto met aanhanger geschaard. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Het NOS Radio 1-journaal. Hey, De Blijf lekker zitten. Robin Thick met Blurred Lines. Ze bestaan al 350 jaar, dus ze kunnen een potje breken, maar een verlies van bijna een kwart miljoen euro over het afgelopen half jaar is niet iets waar je blij van wordt. Dus is het alle hens aan dek bij de Royal Delft Group. Het bedrijf dat Delfts Blauw produceert. En het toverwoord is innovatie, ook van Delfts Blauw. Welkom bij Royal Delft. De plek voor het enige echte wereld. Dit is het bezoekerscentrum van Royal Delft. Koninklijke porseleinenfles. Sinds 1653. Vanaf de 14e eeuw gaan de Chinezen een beroemde brouw witte porselein fabriceren. Hier ligt de oorsprong van Delft. Ik word rondgeleid door directeur Henk Schouten van de Royal Delft Group. Er wordt elke schaal zo geschraapt, ieder op zijn eigen manier. Dit is de of les, waar het, zeg maar, het historisch Delsblauw gemaakt wordt. En, en de mensen hebben hier gewoon dit afgelopen half jaar een fantastische prestatie geleverd. En hebben ook een klein winstje gemaakt. Dit de Delsblauw. Meneer Schouten, het loopt nog wel. Alleen business to business, zeg maar de relatiegeschenken, mag ik het zo zeggen, die lopen wat minder. Dat klopt. We hebben, dit, uh, we hebben vorig jaar een erg goed jaar overgeschat met business to business. Dus ja, dan, dan, dan is het ook wat makkelijker om iets terug te vallen. Maar we merken daarnaast ook dat uh, omdat het consumentenvertrouwen wat minder is, het met de bedrijven wat slechter gaat, de bouw natuurlijk op zijn gat ligt, wij ook wat minder relatiegeschenken verkopen. Ja. 10 uur bakken naar 1200 graden, 10 uur afkoelen. Open. Nog twee tot drie uur afkoelen en dan is het waars klaar. Laten we het heel even hebben over die Royal Delft Groep. Ja. Um, in eerste instantie denken we aan Delft Blauw, maar dat is veel meer deze groep. We moeten even dat bedrijf neerzetten. Wat verkoopt u allemaal? Uh, wij verkopen uh, naast Delft Blauw en uh, Leerdam kristalglas... verkopen wij uh, pannen van BK, uh, pannen en bestek van Gero en bestek van Keltum. en daarnaast nog de designartikelen van Royal VKB. Dan kunnen we het gaan hebben over welke onderdelen van het bedrijf het minder goed hebben gedaan. Want uiteindelijk is dit een niet heel goed half jaar geweest. Waar zit hem dat in? Nou, we hebben met name gemerkt dat de, de merken die in de retail verkopen, dat die het dit jaar zwaar hebben gehad. Retail hebben we het over winkels. Winkels, winkelketens, maar ook de, de, de, de kleinere winkels. En dus moeten we dan denken aan de pannen, het bestek. Dat gaat een heel stuk minder. Dat klopt. Daar zit een verlies op van min 20 zelfs, lees ik. Ja, dat klopt. Zo'n 7 daling van de verkopen in de winkels. En daarnaast nog eens een keer aangegeven dat met name in het eerste half jaar... de overvoorraden die bij de diverse retailers liggen... Uh, door hen verkocht zijn en dus niet bij ons ingekocht. Uh, hoe dramatisch is dat voor, uh, voor de groep? Nou, een verlies van uh, drie ton is natuurlijk helemaal niet leuk. En we zijn er ook hard aan het werk om, om te zorgen dat we dat zo snel mogelijk uh, wegwerken. Uh, als het daarbij blijft, dan valt dat yes. te overzien. Rond 1800 belandt de industrie in de zware eeuw. Nederland is bezet door de Fransen... Nee, de, in het verleden heeft de, de porseleinenfles het al verschillende keren moeilijk gehad. En steeds zijn ze er opnieuw weer uh, bovenop gekomen door te innoveren binnen het bedrijf. En innovatie is denk ik ook het kernwoord waar we steeds uh, uh, mee aan de slag moeten. En dat geldt niet alleen voor het echte Delsblauw, waar we natuurlijk vernieuwen. Maar dat geldt ook voor pannen en bestek. Een zaal hiernaast. En daar zien we met name de wat nieuwere producten staan. Dat is onze Double Good Vaas. Die heeft dus als, je kunt hem als... Eén klein vaasje gebruiken. Je kunt hem als een grote en een kleine vaas gebruiken. Je kunt hem ook op elkaar stapelen. Waardoor je weer een andere vorm krijgt. En natuurlijk hebben we een, een, een klap om onze oren gehad. nu in het eerste half jaar. Maar dat brengt ons ook weer tot allerlei nieuwe inzichten. en nieuwe ideeën. waardoor we de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet kunnen gaan. Juist, een beeldmerk van Royal Hotels. met de initialen van meesterschap. Er is en er blijft toekomst voor Gedellsblauw. Een reportage van onze verslaggever Jeroen De Jager. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. Hij maakt het seizoen nog af en dan stopt hij ermee. Beachvolle volleyballer Richard Schuil. Succesvol op het strand met Reinder nummer door. En daarvoor in de zaal met onder meer het Olympisch goud in 1996. De Italianen kunnen 16-16 scoren, maar die is heel slecht. En nu kan die alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afwaken. Ronzerven. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten dan ten om. Ja hoor. Nederland wint met 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt olympisch kampioen. En de letter op de tribune gaan erbij staan. Terwijl nummer serveert. Oh, het is voorbij. Het is voorbij voor de Nederlanders. En hier wordt geknuffeld op de tribune. Richard Schaal, goedemiddag. Goedemiddag. En als je dit dan hoort als volleyballer die is gestopt, dan gaat het niet toch weer kriebelen. Uh, nou, als je het hoort uh, wel natuurlijk ja. Dat zijn toch de momenten waar het om draait, De eerste en de, en de laatste Olympische Spelen. Maar uh, nee, echt uh, kriebelen. Nee. Nee, op een gegeven ja. moment uh, aan alles komt het eind en uh, hier dus ook aan. Maar hoe gaat zoiets dan? Je wordt op een dag wakker en je denkt van ik blijf lekker liggen. Uh, ja, dat was zoiets ja, twee maanden geleden dacht ik van uh, ja.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 Ja, want wat speelt er meer mee? Uh, op de achtergrond hoor ik een gezin. Ja, mijn dochter ja, die is vrij druk. <laughs> ja, dan kan ik wel vaker thuis. Zijn en uh, ja, het is voor mij wel handig dat, uh, dat ik ook gewoon wat andere dingen kan doen. Ik ben nu 40. En uh, als, als ik door zou gaan op drie jaar, dan ben ik 43. En uh, dan gaat het als een tol eis natuurlijk ook op je lichaam. Dus uh, ik, denk dat, ik denk dat het een mooi moment is voor mij om, uh, om mee te stoppen. Maar dan heb je natuurlijk ook met iemand anders te maken. Want het gaat om een gouden duo met uh, Reinder nummer door. Hoe, hoe heb je het aan hem verteld? Oh, we hebben het er uh, over gehad al. En uh, hij begreep natuurlijk wel dat ik, uh, dat ik niet meer vol, vol door wilde gaan. Maar we hebben dit jaar uh, allebei ervoor gekozen om iets minder te doen. En uh, daar stonden we allebei achter. Maar Reine, die, uh, die heeft wel de intentie om door te gaan. Dus die, is, uh, die gaat wel op zoek naar een andere partner. Dat lijkt wel lastig. Die... Ja, dat is lastig, ja. Want er, er lopen niet echt veel goede spelers rond en de goede spelers die er rondlopen, die zijn natuurlijk al, uh, die zijn al een team. Dus het is voor hem niet, uh, niet, niet makkelijk, maar aan de andere kant uh, ja, hij zijn hij natuurlijk ook een geweldige spelen. Dus... Moet, zoek... Moet hij dan op zoek gaan naar een tweede Richard Schuil of komt er dan iets anders kijken bij het formeren van een succesvol duo? Ja, nou als ik helemaal op zoek ga naar een ander Richard Schuil, maar dan nog 10 centimeter langer. <laughs> Want tegenwoordig gaan we daar naartoe dat iedereen twee meter tien, twee meter vijftien is. Dus, uh... En in Nederland hebben we een paar uh, jongens ontkopen die uh, ontzettend veel talent hebben. Ja. En heel goed zijn, dus dat zou zeker wel een goede partner zijn voor Rijnburg. Je bent zelf twee meter twee, veertig jaar oud. Heb je het gevoel dat je alles uit je carrière hebt gehaald? Ja, nou, ik hoorde net een stukje, dus dat, dat was jammer, van de laatste Olympische Spelen. Dat, uh, daar had iedereen gezeten. Maar voor de rest, uh, ja, in 20 jaar, uh, als ik kijk waar ik al heb gewonnen dan uh, kan ik wel redelijk tevreden terugkijken, denk ik, ja. Ja. Wat voor ja. afscheid wordt het? Uh, nou, in ieder geval niet uh, met een afscheidswedstrijd. Ik wil gewoon een afscheid uh, waarschijnlijk in november met uh, allemaal vrienden, kennissen eromheen. En dan kunnen we meteen ook nog mijn 40-jarig vieren. Gewoon een, een leuk feest, Wat is het. En dan is het mij ook afgesloten. Vaststelde dat het maar. goed was en goed is geweest. Richard Schaal, dank voor deze toelichting en veel sterkte met je nieuwe leven. Ja, dank Dank je wel.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 het Amerikaanse leger is klaar voor een aanval op Syrië. De Amerikaanse minister van Defensie Hegel heeft dat gezegd in een interview met de BBC. Volgens de Amerikaanse nieuwszenders NBC en CNN kan Amerika donderdag al met een raketaanval op Syrië beginnen. De vertegenwoordigers van de Syrische oppositie lieten vandaag ook al weten dat een aanval nabij is. Hegel zei in het interview met de BBC verder dat het voor hem een uitgemaakte zaak is dat de chemische wapens zijn gebruikt in Syrië. De inlichtingendiensten zullen volgens hem spoedig aantonen dat niet de rebellen, maar het leger van Assad de wapens heeft gebruikt. Veteranen kunnen vanaf volgend jaar bij één loket terecht voor al hun vragen en problemen. Het Veteraneninstituut gaat in opdracht van Defensie zo'n meldpunt verzorgen... Nederland telt 130.000 veteranen. onder wie Indiagangers en militairen. van missies naar Libanon, Bosnië of Afghanistan. 5% heeft een posttraumatische stressstoornis. 2% houdt langdurige problemen. Het is volgens het ministerie van Defensie van groot belang. dat deze mensen zo snel mogelijk via één loket worden geholpen. En dat zijn de hoofdpunten. De weersinformatie krijgt u van Willemijn Hoever. Vannacht zijn er wolkenvelden. wel blijft het overal droog. Lokaal kan er wat nevel of ontstaan of een enkele mistbank. Het minima liggen rond 12 graden bij een zwak tot matige noordoostelijke wind. En morgen start de dag met vrij veel bewolking... en er zou nog een heel klein beetje regen kunnen vallen. Later gaat de zon schijnen en dan blijft het droog. De temperatuur ligt rond 22 graden... en de wind is naar het noorden gedraaid en is matig van kracht. De rest van de week is het wisselend bewolkt... en wordt het overdag nog rond 21 graden. Maar in het weekend daalt de temperatuur. Op zondag wordt het een koele 17 graden. En qua neerslag is het de eerste dagen nog droog... Als op zaterdag wordt de kans op regen weer wat groter. En waar staan de files, Wijn als zwaan? De meeste vertraging zien we nu bij Rotterdam en Utrecht. Bij Amsterdam en het zuiden van het land valt het relatief mee. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch zijn er een aantal problemen. Tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel 3 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Een stukje verderop stond er al een tijdje al wat langer file... tussen Knoop het Oude Rijn en Vianen, 8 kilometer. Want daar was een auto met aanhanger geschaard. Twee rijstroken zijn nog dicht. Omrijden voor die file kan vanaf Knoop het Oude Rijn... via Lunette over de A12 en de A7. 2020. Verder valt weer op de file op de N9, in helder richting Alkmaar... tussen Schorrel en de afritbergen, 4 kilometer. Ondernemers die actief willen zijn over de grens, wat doen jullie daar nou voor?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 Even over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In New York is de tweede dag bij de US Open tennis van start gegaan. Op de eerste dag was er weinig succes voor de Nederlandse tennissers. Zowel Robin Haase als Kiki Bertens werden uitgeschakeld. Mogelijk dat vandaag Timo de Bakker voor een beetje herstel voor Nederland kan zorgen. En dat moet dan gebeuren tegen de Spanjaard Pablo Andugar. Marcel Mesker, jij volgt dat toernooi. Hoe gaat het met de Bakker? Nou ja, ze zijn net begonnen. Hij is de eerste partij op baan 8. Een beetje achteraan, maar 11 uur start, lokale tijd, is natuurlijk prima. Je weet waar je aan toe bent. Hij speelt dus tegen die Spanjaard, Pablo Andugar. Goeie jongen op Greffel. Hij is 55 in de wereld, dus kan wel zeker wat. Maar hij heeft bijna al zijn punten in het voorjaar, in april, bij elkaar geslagen. Eh, Monte Carlo, eh, Madrid, eh, zijn eigen land. En daarna ging het een stuk minder. Dus niet een man in heel goede doen, in grote en eh, ik denk ook wel een speler die ja, voor de bakker in goede vorm... Um ja, een redelijke kans zou moeten zijn eh, om, om te winnen. De bakker nu net weer in de top 100 gedoken. Hij is 99. Nou, dat is toch ook weer extra motivatie. Want een paar jaar terug, drie jaar terug, stond hij nog 40. En toen is hij gekelderd op de ranglijst. Maar hij heeft hard geknokt dat afgelopen jaar. Laatste periode ook weer wat resultaten neergezet. Dus hij kruipt langzaam terug en speelt vaak goed in New York. Ze zijn net begonnen. Hij kwam met 2-0 achter. Maar hij staat nu met 3-2 voor. We spreken je later, Marcelle Mesker. Dank je wel over het tennis in New York. Crisis in het Nederlandse onderwijs. Het aantal basisschooldocenten dat thuis zit... is dit schooljaar met bijna de helft gestegen... in vergelijking met vorig jaar. Voor werkzoekende juffen en meesters is er misschien een oplossing. In Antwerpen zitten ze te springen om Nederlandse leerkrachten. En daar spelen ze bij de Hogeschool Zeeland op in. Directeur Henk Sielstra, goedemiddag. Goedemiddag. De Belgen zitten te springen om uw studenten. Op welke manier werkt u samen met onze zuidenburen? elkaar te bezoeken, te zorgen dat er voorlichting wordt gegeven aan uh, studenten bij mij in de hogeschool. En uh, daarom worden, worden studenten meer om stage te gaan lopen in Antwerpen, maar zeker ook om daarna te blijven, want immers de Belgen weten dan wat voor vlees in de Kuip hebben. Ja. Uh, hoe hoog is de nood in met name Antwerpen? Uh, die is zeer groot, uh, er is een tekort aan leerkrachten, de, de, het aantal scholen neemt toe en uh, er worden te weinig mensen opgeleid uh, in Antwerpen en in omgeving. Dus uh, kijkt men uh, zeker naar, naar ons en gezien de uitstekende relatie die we hebben met elkaar, uh, zijn er nogal wat studenten die die kant op binnen gaan, maar ook nu er al werken omdat ze gediplomeerd zijn. Ja, wat is zo aantrekkelijk aan werken in België? Nou, ik denk allereerst dat je werk hebt, uh, dat wil ik toch onderstrepen. En ten tweede, uh, Antwerpen is een zeer uh, veelzijdige stad met uh, hele mooie scholen, hele verschillende soorten scholen waar uh, studenten terecht kunnen in hun stage, maar later ook als we diplomeerden. En uh, het stedelijk onderwijs Antwerpen uh, timmert behoorlijk aan de weg om te voldoen aan die vraag. Ja, maar er zijn natuurlijk wel verschillen hè, tussen Nederland en België. Waar loopt u met name tegenaan? Nou, kijk, er zijn allereerst meer overeenkomsten. Uh, de verschillen zijn er natuurlijk ook, omdat er twee verschillende landen zijn. Wij, hebben, uh, wij kunnen niet ervoor zorgen dat studenten in voldoende mate de Franse taal beheersen. Maar goed, dat moeten ze daar uh, oplossen. Uh, wij, zij hebben veel minder ervaring met uh, Engels in het uh, vroegtijdig, taal, vroegtijdig talenonderwijs. En daar hebben wij weer ervaring in, dus we kunnen denk ik elkaar uh, aanvullen. En ze weten hoe wij opleiden uh, en ze zijn tevreden over, uh, over studenten en over de mensen die uh, daar benoemd worden. Kun je ook meer verdienen in België? Nee, ik denk dat het salaris ligt wel iets lager maar je hoeft daar tegenover dat je minder lang hoeft te werken. Uh, maar je hebt weer andere goede voordelen, uh, uh, dat je werk hebt en dat je uitstekend begeleid wordt. En dat je ook ja, wat, betreft, uh, wat betreft veel ervaring kan opdoen in Antwerpen en directe omgeving. Nou, zei u, u, u stoomt ze klaar voor werk in België en dan is het ook de bedoeling als ze even kan dat ze daar blijven. Nou sprake vanmiddag iemand van de Algemene Onderwijsbond, die zei ja fijn dat ze nu werk vinden in het buitenland. Maar voor het Nederlands onderwijs is het jammer, want deze mensen hebben wij straks wat over een jaar of drie, vier hard nodig in het eigen land. Ja, ik denk dat, dat een, de opmerking begrijp ik wel, maar toch wil ik daar afstand van nemen. Want de jonge mensen die nu van de HZ afkomen zijn goed opgeleid en willen graag onderwijs geven. En om dan vier, vijf jaar te moeten wachten, dat is geen optie. Dus als ze nu daar ervaring op doen, kunnen ze ervoor kiezen om terug te komen. Kijk, de PABO is net als de andere HBO-opleidingen ook internationaal gericht. Dus uiteindelijk telt wat mij betreft vraag en aanbod. Studenten gaan daar naartoe, of ex-studenten gaan daar naartoe waar, waar vraag is. Maar de situatie werd ook geschetst dat met name de Belgen... het eigenlijk wat de toekomst wel goed voor ogen hebben. Dat ze proberen ook om mensen te halen binnen te halen op de langere termijn. Daarmee zou Nederland ja. straks achter, achter net kunnen vissen. Ja, Het gaat natuurlijk ook niet, niet elke student of elke ex-student... wil naar, naar Antwerpen toe of naar België toe. Het is een, gedeelte, een, een deel dat gaat en die, dat zal toenemen gezien de, de vraag. En het de beperkte aanbod in Zuidwest-Nederland maar er zullen ook genoeg uh, goed opgeleide mensen achterblijven, dus daar maak ik me niet zo de, uh, zorgen om. Er is werk en daar gaat het om, zeker in het ja. onderwijs, het basisonderwijs, waar uh, de werkloosheid is toegenomen. Ik dank u hartelijk, academiedirecteur Henk Zielstra in uh, de hogeschool in Zeeland. Graag gedaan. Dit is het NOS Radio Journal. 12 jaar lang ging het bergafwaarts met de muziekindustrie. De cd-markt stortte in en er werd weinig verdiend aan online verkoop. Maar nu is de omzet voor het eerst weer iets gestegen. Vooral dankzij de online streamingdiensten. Is er dan toch nog geld te verdienen met muziek? So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 Word voor zes. Waar staan de files? Wijnland-Spaan daar ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar zijn ze nog steeds bezig met het opruimen van een ongeluk bij Vianen. Er staat file vanaf knoopend Oude Rijn, 8 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de A12 en de A27. En uh, de problemen op de N9 die houden ook aan. Van Den Helder naar Alkmaar. Er staat tussen Petten en Bergen 6 kilometer. Internationaal diplomatiek verkeer onder hoogspanning deze dagen... over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van ingrijpen in Syrië. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk... lijken de geesten rijp te maken voor een beperkte militaire actie. Ja, de Hoop Scheffer, goedemiddag. Goedemiddag. U kent het klappen van de zweep als oud-minister van Buitenlandse Zaken... en voormalig secretaris-generaal van de NAVO. Is een aanval onvermijdelijk. Als ik uh, alle informatie die uh, tot ons komt uh, bij elkaar optel, uh, dan denk ik uh, inderdaad, uh, hoewel ik me realiseer dat het niets oplost, uh, dat er op een bepaald moment, misschien eerder vroeger dan later, een uh, militaire, beperkte militaire aanval komt, ja. Die gaat Vanaf zee met kruisraketten. D ja. Dat is het scenario zoals je uh, het zo ziet. Ja, ik, ik, ik vrees van wel, want ik zeg nogmaals erbij, het lost niets op. Uh, dat is een illusie. Uh, het is, het is uh, uh, primair... De geloofwaardigheid van de Amerikaanse president die in het geding is, in de regio met name, als hij nu naar chemisch wapen gebruikt we weten nog steeds overigens niet door wie, als hij nu niets doet, dan raakt hij zijn geloofwaardigheid, raakt de Verenigde Staten zijn geloofwaardigheid in de regio kwijt. En we moeten niet vergeten, we praten nu over Syrië. Maar in Iran eh, wordt heel scherp gelet eh, op de acties eh, of het gebrek daaraan van de Amerikaanse president. Dus ik denk dat als ik dat allemaal eh, analyseer en optel, dat het tot een beperkte strike, zoals dat zo mooi heet in het Engels, met kruisraketten vanaf zee zal komen. Wat heeft president Obama zich met die opmerking, eh, de rode lijn is dat gebruik, altijd niet gebruik van chemische wapens. Heeft Obama zich daarmee zelf in de voet geschoten? Ja, hij heeft zich in de hoek geschilderd. Daar, daar merk je maar weer eens uit hoe belangrijk diplomatiek taalgebruik is. Hoe snel het woord onaanvaardbaar wordt gebruikt. Waar je later dan mee wordt geconfronteerd. Ik denk dat, die, dat het hem zeer spijt dat hij het heeft gedaan. Anderzijds, en dit is echt een enerzijds anderzijds. Ik zeg het zeer bewust hoor. Anderzijds kan de internationale gemeenschap ook niet accepteren. Uh, ...dat massavernietigingswapens worden gebruikt. Uh, dus het is niet alleen de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten... ...het is een bredere geloofwaardigheid. En daarom zie je ook uit Parijs, uh, uit Londen... Uh, ...en zelfs tot op zekere hoogte uh, uit Berlijn, wat heel bijzonder is... Waarom? ...zie je geluiden, en hoor je geluiden dat er moet worden ingegrepen. Omdat de Duitsers over het algemeen zeer terughoudend zijn... Uh, ...voor wat betreft het aanwenden van militair geweld. Uh, dat, is, dat heeft met de Duitse geschiedenis te maken... Frankrijk en Engeland, zie ook Libië een aantal jaar geleden, zijn daar altijd veel eerder mee en bij. Maar nu ook Berlijn, zij het nog uh, voorzichtig, uh, zou onderdeel kunnen uitmaken van een coalitie die de politieke zegen geeft uh, aan een militaire, korte militaire actie. Ja, want op dit moment uh, loopt er een persconferentie in Parijs... met de Franse president Hollande. Uh, enkele citaten uit die persconferentie. Uh, Hollande zegt, wij zijn er klaar voor... om degene die uh, onschuldigen hebben uh, uh, vergiftigd, te straffen. Uh, als je dat afzet tegen de, de opmerkingen vanuit Londen... en de opmerkingen van de Amerikaanse uh, minister van Defensie... dan is dit gewoon de geest maken. De uh, westerse wereld of de internationale gemeenschap... die, die aanval die komt eraan. Ik deel die analyse en deel die conclusie. Ik zeg nogmaals, het lost niets op. A, we weten nog steeds niet. Dat valt overigens ook niet, het wordt veel vergeten binnen het mandaat van, de, van het VN-team wat in Syrië is. Die zijn daar om uit te zoeken of er massavernietigingswapens zijn gebruikt... en niet een uitspraak te doen over door wie ze zijn gebruikt. Met andere woorden, zo moet je Laurent Fabius, de, de, de Franse minister, lezen. Uh, hij, ook, hij weet ook niet met 100% zekerheid wie het heeft gedaan... Ik kan nog steeds intellectueel, rationeel gesproken... niet zo vreselijk veel elementen uh, samenbrengen... Uh, die mij leiden tot de conclusie dat heeft Assad heeft gedaan. Uh, maar goed, laten we daar nou eens van uitgaan. Uh, dan is dit inderdaad, om op uw vraag terug te komen... de geesten rijp maken voor die, uh, die militaire actie. En dan hebben we de positie van Nederland. minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, die zegt... Uh, laten we het in ieder geval doen via de VN. Maar als ik zo de opmerkingen beluister en uw analyse... hoor als oud-minister van Buitenlandse Zaken... dan hobbelt Nederland een beetje achter de feiten aan. Klopt dat? Nee, dat, dat vind ik niet. Ik begrijp uh, en steun minister Timmermans... als hij zegt uh, het VN-spoor moet worden bewandeld. Want je moet altijd streven naar legitimatie van je actie. Dat kan alleen de VN, maar dat zal niet gebeuren. Daarom komt minister Timmermans straks ook, en dat ligt hier aan hem. Die komt in een klem. Oh, dat gaat niet goed, die verbinding. Die is verbroken, volgens mij. Ik geloof niet dat we nog op een andere manier... Ja, u bent er weer, meneer de Hoopscheffer. Horen we u? En ik weer. Ja, u bent er weer. Ah. Gaat uw gang. Nee, dat gaat helaas niet lukken. Het spijt me, meneer de Hoopscheffer, en ook uw luisteraar... dat we dat gesprek niet konden afmaken. Het Overdiek op Twitter. Een, is heel anders inderdaad, een diervriendelijke en urgente oproep vanmiddag op Twitter. Apenstaat Astrid Wildschut, 608 volgers en haar 27.362ste tweet was deze. Ik gooi zo mijn teken alsjeblieft de petitie tegen het afschieten van duizenden dassen in Engeland oproep. En nog een keer uit, het moet echt. Mevrouw Wildschut, goedemiddag. Goedemiddag. En uw Twitter-account, zo zie ik, toont allemaal foto's van dassen. Vanwaar die liefde voor de das? Ja, het is het momenteel wel heel erg met de foto's op Twitter, inderdaad, die ik uh, rondstuur. Uh, ik ben eigenlijk van jongs af aan al, al fan van Dassen. Het zat er al vroeg in. Ik vond het aparte dieren, mooie dieren ook. En toen mijn vriendinnen gek waren van poesen en honden en konijnen, dacht ik, ach, ik vind de das wel leuk. Maar ook een lief beestje? Nou, ja, nee, volgens mij niet. Het nee. is een roofdier. Ja. Dus dat, uh, het, is toch het valt onder de wilde dieren, dus... Uh... En nu de situatie in Engeland. Sinds gisteravond toestemming om duizenden dassen af te schieten. Waarom? Ja, nou ja, omdat uh, dassen uh, een van de verspreiders zijn van het uh, TB-virus... waar uh, de runderen uh, last van hebben, waar ze ziek van worden en daardoor ook afgemaakt moeten worden. En uh, ja, de das is als zondebok gekozen om, uh, om, om afgemaakt te worden... om daarmee te bewijzen dat uh, dat, dat TB kan uitroeien... En in Engeland wordt er aan alle kanten geroepen dat dat niet zo is. Dat er meerdere uh, alternatieven mogelijk zijn. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik, ik vind het me erover dat op het moment dat, dat, je, dat als mensen last van dieren hebben... ze altijd gewoon dood moeten. En dat er geen andere mogelijkheid is dan dit. Want de overheid in Engeland heeft al geprobeerd om dassen in te enten tegen TBC. Maar het is niet gelukt. Dus nu wordt nu gezegd van in bepaalde gebieden... we moeten daar maar uh, gewoon die dassen uh, afschieten. Omdat dat de rundere, de koeien in Engeland kan beschermen. Ja, nou dat klopt. Ze zijn wel bezig met enten. Vooral in Wales hebben ze nu een heel project opgestart waar ze met enten gaan beginnen. Uh, in, in Engeland zelf uh, enten ze wel, maar dan uh, via injectie. En dat gaat er langzaam, vindt Engeland, vindt de Engelse regering. Het moet via een oraal manier, dus dan met, met in voedsel, met beet. En uh, ja, daar, daar hebben ze nog geen vaccinatie voor gevonden. Dus daar zijn ze nog naar op zoek. En de regering zegt, nu ja, daar kunnen we niet op wachten. We moeten nu uh, aan de slag. Yeah. En de afweging is natuurlijk een duivels dilemma. Want het ruimen van kudde koeien, als ze worden besmet door uh, met TBC, door Dassen, dat kost ook heel veel geld, heel veel belastinggeld. Uh, wat vindt u van die afweging? Ja, aan de ene kant snap ik het wel. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, er zijn, we kunnen mensen naar de maan sturen, maar we kunnen dit probleem niet oplossen. Terwijl dat volgens, volgens mij als leek lijkt dat me een makkelijker iets dan iemand naar de maan sturen. En ik weet dat ze in Engeland ook al vaker geprobeerd hebben om uh, in het verleden. Om, ...om dit probleem aan te pakken. In de jaren zeventig zijn ze er al mee bezig geweest. Ze hebben toen allerlei te vol met gas gegooid om, om de dassen om te brengen. En ook dat heeft niet geholpen. Dus ik vraag me af of ze niet een soort van zondebok zoeken om de boeren tevreden te stellen. Ze van ja, maar we doen er alles aan en we vergoeden jullie kosten. En, en, he, en we doden deze dieren. Om, zonder dat ze eigenlijk op zoek gaan naar een, een oplossing die voor allemaal werkt. Voor de, voor de natuurliefhebbers, maar ook voor de boeren. Ja, wat kan zo'n petitie dan nog betekenen waar u toe oproept... het afschieten is immers begonnen? Ja, nou, dit is een test. Uh, ze gaan nu in twee delen van Engeland gaan ze duizenden afschieten. Maar dat is een test, want in Engeland zijn 400.000 dassen... dus ze gaan ze absoluut niet allemaal afschieten. Dus dit is een test om te kijken van, goh, werkt dit? En gaan we dit dan in de rest van het land ook doen? En Engeland is gewoon heel erg verdeeld. De ene helft van de mensen zegt, ja, we moeten... Uh, dat zijn de landbouwers, de, de landbouworganisaties en, en veel boeren. En de andere helft van Engeland zegt, nee, we willen het niet... Mm -hmm. Um, want er, er moet zijn andere oplossingen te vinden. En dat zijn dan de, de, de bur, veel burgers en natuurbeschermingsorganisaties. en zijn echt wel gewoon gerenommeerd hoor. De RSPCA ja. en hè, niet de kleine clubjes. En ja, ik weet dat er in Engeland een petitie was die, uh, van, van Brian May. Die heeft een eigen organisatie en die heeft een petitie gestart. Maar dat kon je alleen als Engelse inwoner zelf tekenen. Daar nou, kon je als buitenlander dus, niet aan meedoen. Dus ik dacht, uh, we doen mee aan een buitenlandse petitie. Is er ja. zoveel dassen in Engeland? Dat wist ik niet, zeg zoveel ja. honderdduizenden. Hebben we eigenlijk veel dassen in Nederland? Tot slot? Nou, volgens mij zijn het er rond de 5000, dus dat is echt wel een verschil. En die zijn veilig hier? Ja, die zijn hier veilig, want in Nederland is er al, een, al tientallen jaren geen TB meer onder de koeien. Wij kunnen hier heel goed testen en we letten daar echt heel scherp op. Dus wij zijn in, in Nederland TB vrij. Astrid, Wildschut, ja. ik dank u hartelijk. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Doeg. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Met Dan Oek Thijssen. Er hoorde zojuist oud-NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer in deze uitzending. De VRT sprak met een van zijn voorgangers, oud-secretaris-generaal Willy Klaas van de NAVO. Klaas zegt dat hij achter een afstraffing staat van de vermoedelijke gifgasaanval in Damascus. Volgens hem zou dat moeten gebeuren op basis van een VN-resolutie. Maar die gaat er niet komen, zei hij tegen de VRT. En daarom acht Klaas het verstandig dat de Amerikanen nu steun zoeken op andere continenten. En daarbij denkt hij aan... Azië. Afrika, Zuid-Amerika, het zal wenselijk zijn dat diplomatiek, Rusland en China maximaal worden geïsoleerd om duidelijk te stellen, deze actie is gesteund door de overgrote meerderheid van de publieke opinie in de wereld. In de Rotterdamse haven is sprake van ware Wild West-taferelen... meldt RTV Rijnmond op basis van gesprekken met haven- en vakbondsmedewerkers. Volgens hen rijden drugssmokkelaars door gesloten slagbomen... of knippen ze hekken door om bij de terminals te komen... waar ze drugs uit containers halen. De agressiviteit zou te maken hebben... met het oprollen van een internationale drugsbende. En daardoor is er niemand meer om de drugs die nog steeds binnenkomen... uit de containers te halen. Sommige drugssmokkelaars zouden veel geld geboden krijgen... om de drugs alsnog te gaan halen. Justitie erkent dat er problemen zijn in Rotterdam... maar zegt dat die niet erger zijn geworden na het oprollen van de bende. Vanwege bezuinigingen staat een aantal gevangenissen... op de nominatie om te worden gesloten. De Bredaanse ondernemer Aad Auldborg heeft daar wat op gevonden. Hij wil de koepelgevangenis in Breda ombouwen tot een budgetbejaardenhuis. En het budget zit hem dan in het aanbieden van geautomatiseerde zorg. En hoe bied je geautomatiseerde zorg aan? Inderdaad, met robots. Zorgrobots dus. Nou, die zorgrobels kunnen medicijnen uitdelen, die kunnen lakens uitdelen. Maar ook in de toekomst wellicht mensen uit bed helpen. En dat alles volgens plan loopt, kunnen de eerste bewoners al vanaf 2017 hun intrek in het bejaardenhuis nemen. En in Amsterdam is een crimineel zoek, schrijft het Parool. De man werd anderhalve week geleden op zijn scooter klemgereden door een auto. Daar stapten twee mannen uit die vervolgens begonnen te schieten. De man werd verschillende keren geraakt. En toen de schutters waren weggevlucht, werd de man met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. En er is hij nu niet meer. Hij zou al na enkele dagen zijn vertrokken en ondergetrokken. De man wordt samen met nog drie anderen verdacht van het voorbereiden van een liquidatie. ...in het criminele circuit. Of aan de politie een verklaring heeft afgelegd is niet duidelijk. Justitie wil daar niets over zeggen. Het Openbaar Ministerie kan hem niet meer traceren. Waar is die man? We gaan op zoek. Vanuit Thijssel, dank wel. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken. Van voorsprong.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 wij hebben geen kosten en huur van een winkelpand. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl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 Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank.